Het weer in het noorden sneeuw, daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit nog wat mot sneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt. De oostenwind blijft in het noorden stevig doorwaaien. Elders smakt de wind wat af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ik, uh, ja, hi, welkom terug, het laatste uur van uh, deze goede nacht. Ik zit echt uh, steeds te denken, ik heb een beetje hoofdpijn, maar... ik zie nu ook dat ik een bril op heb van mijn overleden schoonmoeder. <lacht> en die verzamelde, die was, die was, uh, die was uh, van benul afgeraakt, zoals Beert Hardens vorige, vorige week zei... En die, uh, die, die, die stal overal brillen. Dus ik weet ook niet wat voor... Ik ga hem nu afzetten. Dus ik kan niks meer lezen, dus ik doe alles uit mijn hoofd. Hier is Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, ik heb een recht toe recht aan bui. Gewoon simpele muziek waar verder uh, weinig over te vertellen valt omdat het gewoon is wat het is. Uh, Zo'n bui duurt een kwartier en zo lang duurt dit hoekje ook. Dus dat komt goed uit. Uh, mooi voorbeeld in dit verband is Dr. Feelgood. Bentje had zijn grootste successen in de jaren zeventig. Het uh, bestond uit een stel Britten. Nou ja, één import-Brit. die op zijn veertiende vanuit Zuid-Afrika naar Engeland was getrokken met zijn ouders. Uh, en die wilde Howlin' Wolf zo graag nadoen. Eigenlijk dezelfde ontstaansgeschiedenis als die van de Rolling Stones. Die wilden de, de Amerikaanse bluesmeesters ook gaan imiteren. Met succes, mogen we wel zeggen. Nou, tien jaar later deed Dr. Feelgood ook. Het is van die muziek waar, waar je het Engelse bier van af hoort spetteren, als het ware. Het ruikt er ook een beetje naar. Ik wil in dit hoekje twee nummers van ze laten horen. Om te beginnen, milk en alcohol. En naar verluidt werd, toen dit een hit was in 1979, die combinatie ook besteld. Bier en melk. Je moet er niet aan denken. White boy, in town, big black. Sound Nightclub I pay it in I got a stamp On my skin a track, dead on his feet. Black man with him, With a white boy beat They got him on milk and alcohol They got him on milk and alcohol Stay put I wanna go Hard work Bad show Liquor. Don't help, he's gonna die. It breaks my heart. I decided eventually. Nou, dat was Dr. Feelgood, komen we zo uh, op terug. Maar voor die tijd Zizi Tap. die twee uh, baardapen met een zonnebril op en een enorme hoed. Uh, wie zijn dat? C.C. Top bestaat uit uh, Billy Gibbons. Hij is uh, ja, eigenlijk uh, de meest bepalende factor in het geluid van C.C. Top. Um, wat is zo kenmerkend aan zijn geluid? Hij speelt zogeheten flageolets. Vraag maar aan Rex van Beuningen hoe dat zit. Uh, in ieder geval lijkt het net alsof een toon als het ware over zijn nek gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, het bijzondere is dat hij geen plektrum gebruikt bij het gitaarspelen, maar een muntstuk. Een Mexicaanse peso naar verluid. Verder zitten in de band Dusty Hill. Die ziet er precies zo uit als Billy Gibbons. En merkwaardigerwijs achter het drumstel zit Frank Beard. En dat is de enige zonderbaard. Wat zingen ze? La Grange, dat is een hit uit de vroege jaren 70... gaat over een bordeel in Texas... Dus niet eromheen leuteren zoals dat gebeurt in de House of the Rising Sun, maar gewoon zeggen waar het op staat. Rumors spillen rond. Tonight takes the town. Water right to shake outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. Dat was dat. Nou, ik had het beloofd. Dr. Feelgood. Nog een keer. Uh, milk and Alcohol kwam uit 1979. En drie jaar na hun oprichting, in 1974, hadden ze een hit met Rock Set. Tot volgende week. Heerlijk om weer te horen. Nou, in ieder geval Anne en ik zaten het te genieten. Want het is allemaal een beetje, je kent Lekker rocken, lekker die gitaren. Dankjewel Jan Hemhaus. We gaan naar de film. Uh, woensdag ja, start weer het internationaal filmfestival in Rotterdam. En ik zag de twee openingsfilms. Uh, en nog eentje. Uh, de nieuwste uh, van Paul Thomas Andersen, The master. Nou, hier is de trailer. There will be people on the outside who will not understand the condition you men have. Now, upon your shoulders rests the responsibility of a post-war world. You can smile. You can start a business—filling station, grocery, or hardware store. Get a few acres of land and raise some chickens. You have a break coming. Ten minutes. If the average civilian had been through the same stresses that you have been through, undoubtedly they too would have developed the same nervous condition. You must understand. Yeah. You want to get the race, right How How'd I get down here? You're acting aggressive because you drank too much alcohol. What do you do? I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. But above all, I am a man, just like you. <laughs> He's been writing all night. You seem to inspire something in him. What we will do now will urge you toward existence within a group, a society, a family. Good science, by definition, allows for more than one opinion. Otherwise, you merely have the will of one man, which is the basis of cult. And this is where we are at. To have to explain ourselves. For what? The only way to defend ourselves is to attack. You know you should wake up, Val. Uh, Your father's speaking. You might learn something. He's making all this up as he goes along. You don't see that? Her. Is it really all so easy that he just came across us? You are an everlasting spirit. I don't God. believe you. You make this up. I, you just, I know you're trying to calm me down, but just say uh, something that's true! Are you thoughtless in your remarks? Do your past failures bother you? Is your life a struggle? Is your behavior erratic? What are you running from? He's dangerous. Hey. En hij zal ons undoing als we hem hier blijven hebben. Als we hem niet helpen, dan zijn we die hem verhaalden. Vraagstens is hij ver Of insane. En dan nog een klap, maar die hoort er nou niet meer goed. De uh, Master, die speelt zich af in Amerika hè, tijdens de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. En gaat, ja, volgens mij dan, over de wat vreemde vriendschap of zielsverwantschap... tussen een behoorlijk verknipte, uh, oversexte alcoholische, uh, overstresste... net teruggekeerde soldaat Freddy, die geen baan kan houden. Prachtig vertel, vertolkt door uh, Joking uh, Phoenix. En uh, nou, die komt dus in ongeluk in contact met Lancaster Dodd, die iedereen de Master noemt. Een, ja, een man is een goeroe. Mensen zochten houvast na de oorlog, he, zochten nieuwe waarden... wilden het allemaal anders doen. Denk aan zo'n type als uh, L. Ron Hubbard, he, de man achter Scientology. Nou, op hem baseerde de schrijver en regisseur Paul Thomas Anderson... in ieder geval ook gedeeltelijk deze Lancaster Dodd. Het is niet letterlijk, hij wilde gewoon zo iemand hebben die larger than life is... Goed, needless to say dat meneer Philip Seymour Hoffman... hem fantastisch vertolkt. Een charmante, grappige en uh, soms opeens dood enge man. En zijn vrouw wordt gespeeld door Amy Adams. Een beetje een uh, Lady Macbeth achter deze goeroe. En de film draait uh, uh, op die, o, o, om die uh, vreemde vriendschap dus. En uh, Bottoms Anderson staat garant voor films die beklijven... en die vaak zo rijk gevuld zijn en altijd... Ja, ik vind het iets magisch hebben. He, die eigenlijk ook nooit afgelopen zijn als ze afgelopen zijn. De film Magnolia, die vond ik heel goed. Maar oh, there will be blood. Hij weet in ieder geval altijd te intrigeren. En dat vind ik ook weer van de master. Uh, pluimen voor het spel van de acteurs. En de muziek was weer van Radiohead-gitarist John Greenwood. En gewoon hoe het er allemaal uitziet. Oh ja, ik zag de film in een prachtig grote filmzaal van AI aan het E in een 70mm projectie, of eigenlijk 65, eh, dubbel, 35. Nou ja, mooi. Hè? Vanaf 26 januari draait hij daar dagelijks trouwens. Is een bezoekje aan Amsterdam waard. De tweede film die ik zag, eh, Zero Dark 30. ik je zijn? I am bad news. I'm not your friend. I'm not going to help you. I'm going to break you. Any questions? I want to make something absolutely clear. If you thought there was some working group Coming to the rescue. And I want you to know that you're wrong. This is it. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing. You really believe this story, Osama bin Laden? Yeah, well Parker convinced you. Her confidence. If you're right, the whole world's gonna win in on this. You will never find him. He is one of the disappeared ones. Ze 's ze s'nachts met hun groene, weet je wel, nachtkijkers rond het huis van samen Bin Laden. Lopen. Nou, het is een film die de zoektocht van de Amerikanen naar Osama Bin Laden volgt. He, vanaf 9-11. Ja. Dus al die 10, uh, 11 jaar dat ze daarmee bezig geweest zijn. Heftige film van uh, regisseur Catherine Bigelow en scenariste Mark Boll. Die ook al uh, samen de met Oscars overladen film The Hurt Locker uh, gemaakt hebben. En uh, kunnen laten zien wat ze kunnen. Nou, Zero Dark Thirty is uh, overigens uh, de militaire aanduiding van half één 's s'nachts. Nou, film heeft logischerwijs in de VS al heel wat uh, stof doen opwaaien. Vooral de Martel-scènes, waarin water, waterboarding wordt toegepast. Hè. Dat is zoveel water in iemand riet dat hij het gevoel heeft uh, te verdrinken. Dat mag niet meer. Is wel gedaan in de eerste jaren na 9-11. En Bugelow uh, toont hier alleen maar een werkelijkheid die bestond. Maar goed, uiteindelijk zal Bin Laden dus gevonden worden. Dat weten we allemaal. Hè. Door dat... En dat komt dan door het volhardende speurwerk van een vrouw. Ja, dat is te gek, mooi. Maar is het waar? Met dat raar gevoel verliet ik eigenlijk wel een beetje de, de zaal na afloop. De US Senate Intelligence Committee die doet momenteel uh, een onderzoek... naar uh, de contacten tussen de CIA en de filmmakers... om uit te vinden of er gelekt is ja, dat geeft natuurlijk ook wel aan dat veel van wat je in de film ziet eh, wel zal kloppen dan. Nou, er wordt ook beweerd dat de filmmakers de informatie uit de zwarte box van de bij de bevrijding gecrashed helikopter tot hun beschikking hadden. Nou ja, fijn. Allemaal een beetje duister. Ik vind het toch een beetje raar. Neem niet weg dat ik het wel heel knap vind van die Bigelow en die Bol om een film te maken die van begin tot eind spannend is, terwijl je het einde natuurlijk al lang kent. Het is een bijzondere film. Goed, ik heb het allermeest genoten van de film... die woensdag uh, officieel het uh, Internationaal Filmfestival Rotterdam opent. Uh, een Nederlandse film, een wereldpremiere is het. De wederopstanding van een klootzak. Oh, wat een onderhoudende film. Heeft ook iets magisch. Hij is van uh, multitalent Guido van Driel. Hij uh, is vooral bekend als uh, de, de betere striptekenaar. En dit is zijn speelfilmdebuut. Nou, de trailer is nog niet eens voorhanden. Tenminste, ik heb hem nergens kunnen vinden. En de film gaat ook pas in maart in de bioscopen draaien. Dus dan zal ik hem wel, ve oh, zal ik hem wel verder bespreken. Maar uh, ik kan wel alvast zeggen dat uh, Jorik van Wageningen... Een prachtig klootzak neerzet. En het eh, tegenovergestelde daarvan ook. En Judah Gosling, die speelt een prachtig maatje. En Goua Robert Grovogvi, die speelt een prachtige asielzoeker. In Dokken of All Places. En ja, echt weer een uh, prachtige super bad guy van Jeroen Willems. Ach. Nou, iedereen is goed. René Groothoff, Leni Bredeveld. Als wraakluchtig echtpaar. Rian Gerritsen als de allerbeste hoteliers die je maar kan wensen. Top. En dan nu, muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de SPAM, Stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek, Rex Bekantje van Beuningen. Jan Eemans praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, je staat altijd uh, garant voor mooie verhalen. Achter de, mu de muziek. Ja. En je hebt nu bij je... een singeltje van wie? Uh, een singeltje van... ene Juan Serrano... en his Caribbean combo. Nooit van gehoord Rex. Hoe komt dat? Ja, maar dat is altijd weer leuk. Je kan altijd wel leren. Zeker bij Rex. Um, het is een, uh, een singeltje. Een EP-tje op het Philips label. Um, eigenlijk... Uh, in de hoestekst is al interessant. Hij was een grote ster op de Antillen. Op de Antillen, Antille, uh, Aruba, Bonaire en Curaçao. Maar er is dus iemand die, die tegen hem gezegd heeft... Kerel, je moet naar Europa. Daar ligt publiek op jou. Uh, daar ligt de, uh, uh, stardom op jou te wachten. En dat heeft hij gedaan inderdaad. En vandaar dat ik hier dit plaatje in mijn handen hou. En toch ken ik hem niet. Ja, maar dit, is, dit zijn platen uit vervlogen tijden. Dit is vinyl uit, uit een, een era die voorbij is. Nou, dat vind ik dus helemaal niet. En daarom eh, kan ik in de nacht van het goede leven... mijn ei leggen over dit soort uh, ja schijnbaar vergeten artiesten, maar uh, een fantastische kwaliteit. Juan Serrano, die, uh, die uh, dus uh, groot was op de Caribe, maar later ook naar Europa ging. En ik uh, wil vandaag een, een nummer van Juan uh, laten draaien. Een pikant nummer. Uh, het heet La Mujer de Antonio. Antonio was de beste vriend van Juan. En La Mujer is vrouw van Antonio. Nou, dan hoef je mij verder oh, niks meer te ja. vertellen. Dat is, uh, daar hoef je je fantasie uh, verder uh, uh, maar een tikje te geven. En dan weet je hoe, hoe laat het is. Dat gaat over... Uh, keiharde seks. Laat gewoon maar schuiven. Hè? Uh, ja, uh, nou interessant. Ja, ik, ik, uh, het is ook een mooie man. Hij staat op, op de voorpagina uh, uh, van, van, de, van de hoes met een enorme microfoon. Hij had de grootste Echt de allergrootste microfoon van het hele Caribisch gebied, hè? Ja, en daar moest jij en ik vanaf blijven. Dit was zijn microfoon en dat en bleef zijn microfoon. Je mocht er kon... niet naar wijze bewijs nee. spreken. Naar wijze zelfs. Maar uh, ja, la mujer de Antonio is dus ook een... Uh, ja, daar, daar, daar is het dus een beetje misgegaan met Antonio... en gewoon uh, tussen die twee mannen, echte mannen. Maar uh, uh, hij heeft er wel een enorme hit mee gescoord... en dat wil ik graag uh, uh, delen met, met de lieve luisteraars... van de Nacht van het Goede Leven. Is dat een goed idee, Jan? Ja, ik ben een beetje. Een beetje... Ik wil nog één ding van je weten. Wat tilt Juan nou uit boven de middelmaat? Juan heeft een heel bijzonder timbre. En, um, en, en um, het, is een, het is een keiharde werker. Uh, al die andere jongens, die bleven gewoon uh, ja, onder hun palmboompje uh, zitten. Rot rotzouden maar in het weg, uh, maar gewoon uh, ja, niet, hè? Dat wil ik niet zeggen, maar er zijn ook wel andere interessante artiesten. Maar gewoon is dus uh, onder, onder andere naar Europa getrokken... en heeft uh, avond na avond, club na club afgewerkt. Tot, uh, totdat hij een grote artiest was, hè? Gewoon Serrano en zijn Caribbean combo. Gooi hem er maar op. Ja, daar gaat hij, lieve mensen. hij. Tot, tot volgende week dan, Tot ik. volgende week, Jan. Ziet, oh, oh, wacht even. Ja. Die Caribische mensen zijn altijd lastig, hè? Juan Serrano. La vecinita de enfrente, buenamente se ha fijado, como camina la gente, cuando sale de mercado. La mujer de Antonio, camina así. Cuando sale de la plaza, camina así. Cuando trae la java, camina así. Por la mañanita, camina así. Cuando compra vianda, camina así. Cuando trae la yeupla, Cuando sale la yuca, caminas. Cuando trae la java, caminas. Por la mañanita, caminas. Cuando compra vianda, caminas. Cuando sale de la plaza, caminas. Juan Serrano kijk op www .nl als je wil weten hoe deze knappe man eruit ziet Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. De nieuwe negende bundel van F.Starik, getiteld door, werd gepresenteerd. Ten nieuwe burele van uitgeverij Nieuw Amsterdam. Men was gemaand op tijd te komen, want het zou nog wel eens druk kunnen worden. Nou, toen ik vanuit de Ruisdaalstraat voorzichtig de bocht nam naar de Johannes Vermeerstraat... zag ik ter hoogte van de uitgeverij een enorme, rauwe, zalmroze vlek bewegen... Nou, bij benadering bleek dat de heer F. Starik, een eigen persoon, die zich buiten moest stond in te roken. Nou, binnen was het al vol en rumoerig. En bassist Modeste Breukers die zat eh, naast een wankel, antiekig, smal houten bankje klaar. En voor dat bankje stond een hele lange microfoonstandaard. Nou, F. Starik beklimt de bank. En Modeste slaat zijn snaren aan en ze beginnen plomp verloren het gedicht tussen 12 en 2. Klinkt even in het begin heel hard. De eerste regel luidt. Elke dag om precies twaalf uur raap ik mijn moeder bij elkaar. Elke dag precies om twaalf uur raap ik mijn moeder bij elkaar. Neem haar mee onder de douche. Ik spoel haar af. En hang haar helemaal te drogen daar. Gaat ze naar beneden, zal ze dadelijk verdrinken, maar zij begint te zwemmen. Zij begint te zingen. Ik tel de slagen af en luister het ingehouden roesten van de klok Die ik van moeder hoop te erven als het eindelijk eens afgelopen is Fluisterend Gaan we naar beneden, zullen we verdenken we kunnen nou zwemmen, hè. ja. We kunnen nou zingen. Hè. Ja, we kunnen nou zingen, steeds luider zingt ze, en steeds langer rekt ze haar lied. Ik wacht. Ik wacht. De droge, eenzame kug van de eerste. Dan mag ik verder mee. Terug. Ga ik naar beneden, zal ik dadelijk verdrinken. Maar ik begin te zwemmen, ik begin te zingen. Ik begin te zwemmen, ik begin te zwemmen. Dat de negende van Starik verschenen is. En Starik, dat zal u niet verbazen, dat ben ik. Ik geef nu eerst het uh, woord aan uh, mijn uh, innig geliefde uitgeefdirecteur. zijnde Liederwijde Paris. Paris, Paris. <lacht> Hoe noem je dat eigenlijk? Jou zelf? Ze hebben een nieuwe bank gekocht voor deze gelegenheid en die is nu al kapot. Blijf je staan schot of ga je weg? Oh. Nou, oh, ik ga liever weg. Goed. Dit doe ik omdat Frank het vroeg, maar ik heb enorme hoogteprijs. Uh, hartelijk welkom, F zei, ik zei. Paris is de naam, Die wij de Paris. Ik ben hier sinds, wie me nog niet weet, sinds 1 september 2011 ben ik de directeur van Nieuw-Amsterdam. Het is heel erg wennen om dat te zeggen. Uh, ik bereid nooit iets voor, maar nu dacht ik, hé, hey, dit is toch wel heel speciaal. Er is zoveel nieuw, dus laten we het even op papier zetten. Welkom op de presentatie van F. Staar ik door. De bel kon niet beter getimed worden. Ik vind het echt zoiets, dus dames en heren, op de afdeling, Nee, loden, die zijn kind kwijtgeraakt. Maar goed, dat is dus niet zo. Er is gewoon de deur wel. Welkom in ons nieuwe pand. Als je goed hebt opgelet, dan zie je dat het net als Nieuw-Amsterdam is. Het is dwars, het is licht en het is breed. En dat is alles in de goede zin van het woord wat we met Nieuw-Amsterdam hebben gedaan en blijven doen. Namelijk tegen draads, dat is het dwars hè. en vrolijk, dat is het licht, maar ook een beetje melancholiek. En we maken ons breed voor een breed fonds en voor kwaliteit. Ja, het zijn allemaal clichés, maar toch is het allemaal waar. Zoals het schip De Nieuw Amsterdam, wat we vier als eerste hier in de gang hebben gehangen, toen we hier 7 januari begonnen met de eerste doos uit te pakken. Haar maiden voyage ooit maakte, is dit mijn maiden speech uh, als uh, directeur in een nieuw pand. En ik zie het als het einde van mijn cursus in burger. En dan verwijs ik naar in de twaalf van de bundel. In gedachten doe je alle deuren open, de deuren waar je vergeefs voor hebt gestaan. En toen ik hier kwam had ik allerlei ideeën met Nieuw Amsterdam. En je hoop was dat er vele deuren open gingen voor allerlei schrijvers. En de schrijvers die er waren zouden blijven. En het is mij een eer dat ik hier dan Starik mag presenteren. En dat hij is gebleven. En dat was een interessant gesprek aan de keukentafel in de Jan Luikestraat. Ik dacht wij gaan praten over het bundel. Maar F leunde over de keukentafel en zei. En waarom wil je dat ik blijf? En toen dacht ik, ik heb vele vragen uh, aan profiest beantwoord, deze vraagt nooit. Maar het is altijd handig, als je eerlijk en uit je hart kunt spreken, dan zijn antwoorden altijd heel eenvoudig. Dus één goed advies, het vliegt nooit. Dus ik zei, ja, je bent goed, je bent eigen, je bent gek, je bent eigenwijs, je bent eigenlijk onmogelijk, maar je bent lief en ik wil dat je blijft. Nou... Dat was dan wel goed. En uh, het was een uh, mooie middag. En het strekte mij tot groot geluk dat uh, Starik zonder begeleiding van Modest helaas uh, aan de keukentafel gedichten nog in status naar Sandy voorlas. En ik dacht, ja man, fuck het. Dit is gewoon geweldig. En hij moet gewoon blijven. En het was zo heerlijk. En dan denk ik, je moet hem erbij hebben in zijn roze pak. Elke avond even een gedicht. En dan denk ik... Meer hebben we niet nodig. We gaan um, niet elke avond in de roze, <laughs> <wakken. laughs> Ik heb er drie minuten van je gekregen, dus hou je klep, jongen. Um, een betere bundel dan door kunnen we niet pre presenteren. He, Starik gaat door en Hen in en, en, en, en die keukentafel, dat gaat door daarachter. Nieuw-Amsterdam gaat door. Straks gaat Starik... Nu. Nee, nu. Nee. Nee. Uh. Ja. Straks is een ontzettend <coughs> kort ogenblik Nu. Nee. hierna. Gaat Starik verder met voorlezen uit gedichten uit... Nee. Zijn... Oh, nee. Kom op! Nee. Nee. Geef jij mij het eerste exemplaar. Oh, dat wou ik daarna oh, Nu geef ik Starik het eerste exemplaar. En dan rot ik op en dan schreef ik verder Het eerste zelf. exemplaar wens ik door te geven aan Eva Gerlach, die uh, uh, deze bundel. Uh, Zeer aan kwaliteit gewonnen doen heeft. <lacht> Taal is moeilijk hoor, jongens. Uh, Liever, help mij hiervan af, geef het aan jou. <coughs> Lieve, hè? Heel veel dank. Ga zo door. Geef het boek door en ga door. En dan Eva, ik help dingen. je ook. <applaus> Ja, ik nou Dit even is het boek. Eva heeft uh, deze bundel gelezen en, en daar zeer verstandige dingen over gezegd En daardoor is die, is die 200% in kwaliteit gestegen. En zij bekende me net dat zij een gedicht geschreven heeft... dat zomaar over iets gaat wat met ons te maken heeft. En zal ik dat voorlezen? Vroeg ze. Toen zei ik ja, kom maar. Dus dan doe ik dat. Hij is bij mij in de tuin geweest en wij hebben toen die bundel doorgenomen die ik eh, alsmaar in andere versies van hem toegestuurd kreeg over de mail. En dat was een behartenswaardige middag, er gingen twee flessen Touraine door. Hij eh, zei op, eh, op kritiekachtige dingen, zei hij al door, dan was hij het aandachtig en dan zei hij, ja, fijn dingetje wel. Of hij zei, ik ben eigenlijk meer een cabaretier, weet je. En uh, als ik iets heel goed vond, dan las hij het nog aandachtiger door... en dan zei hij ja, je hebt gelijk. <lacht> Mooie dingen staan hierin. Ik schreef uh, s'avonds een gedicht, dat heet Voor Frank. F in mijn tuin, smetteloos maathemd onder mijn bloemloze ring. Kaatst glitter uit de lege ruimte die hij inneemt... Tussen bladeren, vol honingzwam, trips, loodglans, spint. Verdwaalt, zijn zinnen liggen op de tafel. Er moet geschikt, gepast, gewaagd, gesmeten. Geluk, zegt F, dat dat niet voor het opscheppen ligt, dat het gewonnen moet, hij wint. Taal om zijn vingers wappert. Stralend glas boven zijn hand, die neem, drink. Alles blind dorstwaarts omleidt. Hij leest zijn vel. Spoel haar af. Hang haar helemaal te drogen daar. Kind onder tafel waar de zandbak was. Komt puntgaaf terug en houdt haar adem in. Dichter Eva Gerlach in een rumoerige kantoor van Nieuw Amsterdam Uitgeverij. Ik was graag langer gebleven, maar mijn zoon belde dat het eten op tafel stond. Nou, dat was mij nog nooit uh, overkomen. Geluk stroomde door me heen. Hmm, we hadden het er net over, zij had het er net over. Ik sprong op een fiets en weg. Weg was ik. Maar niet nadat ik de gedichtenbundel door veilig in mijn tas gepropt had. Ben aan het lezen, ik vind hem echt prachtig. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Ja, logisch. Volgende week gaat F. ik gewoon weer weggooien.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 Ja, zomerhitje uit 2006 hè, het zwarte hembi van de Zanger Juanes, geboren en getogen in Medellin in Colombia. En daar zit momenteel onze eigen correspondente Harriet Sanders. Tien maanden per jaar een hardwerkende locatie scout in Nederland. En die andere twee maanden altijd zo ver mogelijk weg. Van ons eigen, voor ons eigen kleine wereldnetje. Nou, ze begon in Cuba, waar ze momenteel in de reis staan om vrij te reizen. Nu eindelijk het uitreisvisum is afgeschaft. Dat klinkt heel leuk, maar veel landen eisen wel een inreisvisum. En dat waren de meeste Kubanen vergeten. Los van het feit dat het niet gemakkelijk is om de kosten voor een vliegticket bij elkaar te verdienen in Cuba. Goed, na Cuba probeerden ze Panama. Maar ja, dat bleek een satelliet van het Rijke Westen geworden. En daarom reizen ze snel door naar Colombia. waar ze moest ontdekken dat iets te veel jeugdige mensen ze die reisgids Lonely Planet bestudeerd hadden. Want waar zo komt, het zit er vol met backpackers. Het is nergens meer lonely. Nou, arme Harriet, daar houdt ze helemaal niet van. Nou, ben benieuwd hoe het daar afgelopen is, uh, week is vergaan. Uh, ze is in ieder geval dus afgereisd naar Madeleine, hè, De stad van de schilder Fernando Botero, weet je wel, met die dikke... Met die dikke mensjes allemaal. En de allergrootste drugsbaron ever, Pablo Escobar. Maar ja, die is al een tijdje weilen en de stad is gelijk een stuk veiliger. Nou, we gaan het horen. Harriet. Ja, Adeline, hi. Ah, je hebt het gedaan. Je hebt dus 18 uur in die bus gezeten naar Medellin in Colombia. <lacht> Hoe was dat? Nou, lang hoor, Adeline, 18 ja. uur. Ja. Terwijl iedereen om je heen aan het slapen is. En ik als enige met, met wijs wij open ogen... Uh, niks kan zien door een raam. Ja. Nou, het, was, het was heel verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. En hoe, en hoe was het dan om daar aan te komen? Hoe is die stad? Vertel. Ja, het is een hele erg grote stad. Uh, er wonen drie miljoen mensen. Een hele grote, echt een hele grote stad. En um, ja, ik kwam aan. Ik had iets gereserveerd. En dat viel me enorm tegen. Dus ik ben eerst maar eens een tijdje naar een goede kamer gaan zoeken. En die heb ik gevonden uiteindelijk. Ja. En uh, ja, uh, Medellin, dat was niet altijd een grote stad, hè? Dat is pas, denk ik, de laatste, weet ik veel, vijftig uh, jaar echt gaan groeien? Ja, dat was eerst een hele, hele kleine provinciestad. Het kwam ook omdat het niet ontsloten was. Want het ligt Eigenlijk in een was... vallei, hè? Ja, het ligt in een vallei. Het, ligt... dus het is helemaal omringd door bergen. Een, een, een, small, een smalle, brede vallei is het. En dan daaromheen helemaal ontsloten door, door bergen. En als ik dus uit mijn raam kijk, naar buiten, ja. dan zie ik ook overal aan de rand van die vallei staan een hele hoge flats. En tegen de bergen op zie je allemaal kleine huisjes een beetje als legosteentjes tegen de bergen opgeplakt. Boven en tegen elkaar. Dat, dat zijn de slums. Dat zijn de achterbuurten. Ja, maar zijn die achterbuurten echt heel ernstig of valt dat wel mee? Of, of is dat aan het veranderen? Of hoe zit dat? Dat is aan het veranderen. Maar ik zou je zeggen, Adeline... ik ben er niet in geweest. Nee. Ik ben er wel. Ik heb, ben er boven gaan hangen. Ik kan het in de verte zien, maar ik ben er niet ro rond gaan lopen. Omdat me dat gewoon afgeraden wordt. Ja. Dus dat doe ik niet. Nee, natuurlijk niet. je zegt boven gehangen. Nou ja, ik, zat, ik ben naar een prachtig natuurpark geweest gisteren. En er is een kabelbaan gebouwd, ook om die gebieden te ontsluiten. Want er was geen goede verbinding voor de mensen. En dat is eigenlijk, ze noemen dat allemaal metro. Dus ook de kabelbaan is weer een onderdeel van de metro. Maar dat is, dat, je kan drie kwartier, er is echt een hele steile berg op ja. aan een kabel. Dus dan zit je in zo'n kleine cabine, wat je ook met skier volgens mij hebt. Dat lijkt me niks voor jou, dat vind je vast nou, eng. Dat vond ik helemaal niks. Ik vond het ontzettend. Uitzettend eng, maar ik denk, ja, ik, anders kom je er niet. Nee. Dus ik, heb het, ja, ik kon er ook niet meer uit. Ik zat er eenmaal in. Ik had geen idee dat het zo lang zou duren. Maar het, het, was, het is wel heel erg mooi gemaakt. Ja. Um, Hoe ver gaat de geschiedenis terug van die stad... Hoe ver gaat de geschiedenis terug? Ik moet even zoeken. Wat erg, hè? Nee, maar de, want dat is, is dat ook in de 17e eeuw uh, al gesticht? Door, ja, door uh, Sp Spanjaarden, neem ik aan? Nou, er zijn uh, Spanjaarden hier naartoe gekomen. Joodse Spanjaarden in de tijd van de inquisitie. Ja. En toen was het... De, het was echt de hele provincie hebben ze toen geconfiskeerd. En die hebben ze in stukken verdeeld, de grootgrondbezitters. En daar hebben ze hacienda's opgebouwd. En daar zijn ze koffieplantages gaan neerzetten. Kleine koffieplantages. Want dit is het gebied waar koffie ontzettend goed groeit. En dat is heel lang uh, zo geweest. En dat, uh, dat was tamelijk bijzonder. Want de koffieplantages elders in Colombia, die, die werden... Uh, daar, daar werkt alleen maar arbeiders waar slaven. En hier waren de, mensen, de Spanjaarden die aangekomen zijn... die zijn hier zelf gaan werken. Oh. Dat is een heel groot verschil. Ja, dat, is, dat zal wel een hele andere mentaliteit geven in zo'n stad, of niet? Ja, dat, dat vind ik wel, want ik, ik merk het nog steeds. De, de mensen hier nu lopen hard, hebben een heel doelgericht gezicht... en hebben een, een, een, een hardwerkende mentaliteit... Dat, dat ja. zit gewoon in de aard van het volk. Ja. Maar goed, toen kwam de trein. Daar hebben ze een, een, een rails aangelegd. Uh, eind 19e eeuw. Begin de 20e eeuw. Ja. En vanaf dat moment is het pas ontsloten. Ja, ja. En is dit een uh, grote stad gaan worden. Ja, ja. Want toen, toen is die koffiehandel... ...is ook zich enorm gaan uitbreiden... ...in korte tijd. Dus het is... In feite, een vrij jonge stad. Ja. Dus je komt ook geen mooie oude koloniale gebouwen tegen. Nee, nee, nee. Ja, Daar kan je dat aan zien, want dat is in de rest van Zuid-Amerika altijd wel. Ja, ik zei het net al, uh, uh, ik had het even over Escobar die er vandaan komt. Het is natuurlijk jarenlang, uh, nou, de laatste twintig jaar van de vorige eeuw. was het een stad die je alleen maar uh, associeerde met cocaïnehandel en ellende en toestanden, toch? Ja, dat was het ook. Ik bedoel, de, de, de Spanjaarden hebben het in... Wanneer kwamen ze hier? 1500. En toen, toen, toen zaten hier heel veel inheemse bevolking... die als gewoonte hadden om cocaïnebladeren te, te kouwen... zoals veel volkeren in Azië dat ook hebben. En dat hebben ze in eerste instantie hebben ze dat verboden. Maar later zijn ze zelfs het ook gaan gebruiken... als, als medicatie en, en als petmiddel... En ja, dus dat, dat, dat is in, dit, in dit gebied van de wereld was het eigenlijk heel erg te doen gebruikelijk ja. om met die cocaïne in de weer te gaan. Maar in de jaren negentig pas is, uh, is er een grote vraag tachtig gekomen. 80 al hoor. Tachtig, ja. 80. Ja, toen is er al een, een vraag gekomen naar die cocaïne. En toen is zich dat enorm gaan uitbreiden. Ja, ja, ja. Nou goed, en toen die enorme strijd. En Amerika heeft er ook aan meegedaan. En eindelijk hebben ze de, al die kartels een beetje op de knieën gekregen. Maar ze hebben er erg lang over gedaan. Nou, niet zo lang als uh, het, het opsnorren van uh, Osama Bin Laden. Maar het heeft lang geduurd voordat ze hem uh, te pakken hadden. Hè? Maar hij is in ieder geval niet meer. Ja, Escobar hebben ze. Uh, de special unit hebben ze erop gezet. Uh, 499 dagen. Zijn er zijn 1500 man die uh, naar Escobar gaan zoeken. Die man die was zo goddelijk rijk. Die had... Overal schuilplekken. Ja. Dus die, die, die, ja, dat is inderdaad heel erg goed te vergelijken met Bin Laden. Die, die verplaatsten zich voor, voortdurend. Ja. Dus elke keer dachten ze, hadden ze een tip, dachten ze dat, dat ze hem gevonden hadden. Ja. Maar dan was hij alweer weg. De, uh, hij, uh, ik, ik zag een, uh, die uh, Fernando Botero, die schilder, die heeft ook een schilderij gemaakt van hem, want hij is op zijn dak doodgeschoten. Hè? Ja, He, he, he, ik neem aan, want uh, Botero komt er vandaan. Dat zal overal, wel, overal van die grote, vreselijke beelden van hem uh, te vinden zijn in de stad. Stel ik me zo voor. Ja, dat is een heel plein. Oh. Van alleen maar beelden van, met, met bronzen grote beelden van, uh, van Botero. Nou, het is echt... Ja, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik vind het echt afschuwelijk wat een lelijke beelden. Ja, heel, heel groot, ja, ja, ja. heel vormeloos. Ja, ja. ja, een soort kinderkunst, maar ik vind ik... helemaal niks. Nee, ik, vind ook kinder... ik heb altijd zoiets van, zou die man een oogafwijking hebben? Net zoals, uh, wat is het, El Grego had dat toch ook, weet je wel? Die, die maakte iedereen te lang gerekt, de schilder El Grego. Ik dacht, misschien heeft hij een andere oogafwijking, dat iedereen uh, zo dik wordt. <lacht> nee, maar goed. Uh, een mooie uh, musea nog bezocht? Nou, ik ben, vandaag ben ik nog in het Modern Art of Moderne Kunstmuseum geweest. Ja. Daar was een schilder, Dit ook zo'n enorme beroemdheid, Caballero. En ik zal je zeggen, daar vond ik ook weer niks aan. Nee? En die is, die, die is uitgezonden naar de Biennale, een enorme grootheid. Nee, nee. Dat, nee. Dus ja, dat kan, hè. Dat, dat gewoon een, een gebied van de wereld een andere smaak heeft. Ja, oh, ja, nou, je hebt ook uh, schilderijen van die Deborah Arango. Of heb je daar nu over? Nee, Caballero heb ik oh. het over. Nou, want ook een, een, een, een schilderes uit, uh, uit die contraille is Deborah Arango. Maar ook maatschappelijk heel erg. Uh, maatschappelijke onderwerpen Daar hou ik ook niet van. Tenminste, wat ik heb kunnen vinden. Hé, hey, maar uh, die cocaïne, is die, is die handel helemaal opgedroogd? Voor zover helemaal jij weet? Niet. Nee, joh, helemaal niet. Het is gewoon veranderd. Ze hebben het gewoon... Kijk, die, die, die, die voormalige drugsbronnen, die zijn er natuurlijk niet meer... Nee. Maar ze zijn het gewoon gaan verschuiven, gaan verleggen. Dus de route, yeah. de doorvoerroute ligt elders. Er wordt nu bijvoorbeeld ook in Suriname, worden er steeds in, in de jungle in Suriname, wordt die cocaïne verwerkt. er yeah. zijn laatst weer uh, van, die, van die fabriekjes ontdekt. Yeah. De handel is, Curaçao kan je het niet meer, uh, uh, via Curaçao gaat het niet meer naar Europa. Maar het is nu gewoon naar, via Mexico, via Vanuit Mexico volgens mij naar West-Afrika. Het gaat in de grote schepen naar Rotterdam. Er komt gewoon in Nederland ontzettend veel kook aan. Ja. Wat helemaal niet zichtbaar is. Wat niet te vinden is. Nee, nee, nee, nee, Weet nee. je wel, denk aan die megaschepen. En ja, hoe ze dat ja, daar ja, ja, verstoppen precies. en wegproppen. Ja. Dus nee, het is nog in volle gang aan de hand. Okay, nou ja, het is goed. helemaal niet over... Nee, nee. Nou, het wordt hier ook nog uh, in ruime mate gesnoven. Ik las weer een artikel in de krant dat, dat ook de leeftijd steeds jonger is. Hè? Op feestjes, ik hoor het ook van mijn kinderen. Oeh. Nou goed, um, nog even iets een, om af te sluiten. Een algemene indruk van die mensen daar in die stad? Nog iets geks opgevallen? Nou ja, beugels heeft, hebben oh ja? de mensen. Dus ouder, oudere mensen, volwassen mensen hebben veel al beugels. Dat komt omdat ze dat als kind niet konden betalen... Dus dat is eigenaardig, dat vind ja. ik nogal. En um, ja, wat valt er verder op? Er is een, dit, dit is de grootste stad van heel Colombia. Ja, ja, ja, ja. Dus iedereen is gewoon geopereerd. Er ja, is ja, ja. dus een enorme concurrentiestrijd onderling. Met, uh, Precies. Uh, ja. En verder is het heel erg ik, ik, ik. en de rest kan stiekem. Dat zie ik en dat verkeer. Mensen rijden als waanzinnige, niemand laat elkaar voor... In de rij staan doen we niet, maar gewoon enorm met je ellebogen... een ander weg duwen om naar binnen te komen. Zeg, ik zie de buil hangen. Jij gaat weer weg daar. Ik ga weg. Ik Dinsdag ga ik weer terug naar Havana. Goed plan. Dan hoor ik je volgende week weer vanuit het huis van Coca. Ja? Oké, tot dan. goede reis en dankjewel. Oké, dag Ameline. Vergeet onze website niet hè: www.adelinevanlier.nl. Uh, en je kan ook mailen naar KRO.nl. Uh, volgende week heb ik eigenlijk weer iets heel anders: ik draai het veel te weinig reggae. En dan nog wel eens uit Nederland ook. Een goeie band. Punky Dunge. you On a rise, yes, got to reach the top. Got the old man, yes, we never stop. Boss, I think boss, if it's a it boss. Only John knows who I love and trust. Living life sometimes so solitary. Feeling like a damn military. Doing it extraordinary. Cause we got a youth man who get it daily. Anyway, I'ma come and steal the show. I keep the blow and I give it some more. yeah. Anyway, I'ma come and steal the show. I'm trying to break away. Them trying so much shit lately. That's why I stay strapped, Lord forgive me. On a tempo, other than hot curry. Still, I don't worry, cause I feel judge of glory. Bullshit killing farmer. Sorry for your honor. I only make deals with marijuana.